Mensen, goedemiddag allemaal. Het is vrijdag 3 uur en dit is het Bartimeus Vragenuur van 25 oktober 2013. Wat gaan we doen vandaag? We beginnen met de vragen binnengekomen bij iAsk. En dan heb ik van Dirk twee bestanden gekregen. Een kort bestandje over het betalen met de iPhone via iDeal. En dan heeft hij het vooral over de ING en hij laat ons even uh, meegenieten hoe makkelijk dat geworden is en dus ook hoe gevaarlijk. Want ja, dan kun je makkelijk uh, gauw dingen kopen en verder heeft uh, Dirk voor ons gemaakt een vrij lang uh, stuk, ongeveer 40 minuten, maar dat ga ik helemaal draaien. En daarin bespreekt hij en vergelijkt hij eigenlijk vier RSS-apps. Oké, okay, um, voordat ik begin laat ik nog even de microfoon los. Dan beginnen we met de vragen die binnengekomen zijn bij iAsk. Nou, dat was er bij mij geen één. Dus daar kunnen we kort over zijn. Wat mij betreft ga ik dan het eerste stukje draaien van Dirk. En dat gaat dus over betalen met iDeal. Ik kwam een update tegen waar ik uh, wel erg blij van werd. En het was van de ING-app. En zij beweren in ernst dat ik daar nu met iDeal kan betalen. Nou, dat wil ik wel eens even zien. Dus ik ga een iTunes kaart van 15 euro erbij bestellen. Dat heeft zeker nut. Dus ik ga naar Safari. Huisknop Safari. Hapikidee. Vond. Safari. Safari. Ik code. Bladwijzers. Bladwijzers. Het neer te zoeken is, denk ik, via de onderdelen kiezer omdat ik veel bladwijzers heb. Onderdeel kiezer, 26 onderdelen. Drie keer tikken met twee vingers, dan een keer dubbel tikken om het zoekveld te activeren. Daar staat hij al op. Zoekveld. K. O. Otto I. e T. T. U. U. Europese iTunes schriftkast. Europese iTunes schriftkaart. App update. NL koppeling herkenningspunt. Dan gaan we naar de kopregels. Kiesland. Koppeling Nederlandse en iTunes giftkaart 15 euro NL. Kopie 2. Is dus het nu? 16,99. Ze moeten wat ergens mee verdienen. Levertijd 30 uur op voorraad. Bestel van de opsommingsteken. Begin 15 euro te goed Nederlandse iTunes opsommingsteken voor het kopen van muziek opsommingsteken. Geen creditcard meer nodig opsommingsteken. Eenvoudige iTunes, de code verschijnt naar betaal. Ideal. Bezocht. Koppeling. Ideal? Nou. http -slash -slash wwwitunescodenl Koppeling. Kopregels Betaal met Ideal. Kopniveau 1. Voer SVP uw e e-mailadres in. E-mailadres. E-mailadres. Tekstveld. Dat heeft u onthouden, gelukkig. Kiesiebank. Kiesiebank. Zet de kamer ook nog? Klik hier om uw betaling te voldoen. Knop Klik hier om uw Dat betaling te voldoen. Idee. U wordt doorgestuurd. Weglatingsteken. De ING. Afbe help. Hopelijk Hoe wilt u betalen? Kop niveau 1. Om met ADO te betalen gebruikt u de ING Bankieren app of vlogt u in op mijn ING met uw gebruikersnaam en wachtwoord. ING Bankieren app. ING Bankieren app. Nou Hopelijk. ja, zeg. Daar komt Jan. Bankieren. Involgen. Afbreken. Knop. Dit gaat Tom er even uitknippen. Afbreken. Knop. En ik ga kijken. Overschrijven. Betaalrekeningen. Kop. HRT van de Velden en slash of M. Bedrag. 16 euro en Ontvanger. Kop tekst. Naam. Online rekeningnummer. NL9. Nederdeling. E i code Verstuur. Knop. Dat dacht, dit is prachtig. Annuleer. Knop. Wat willen we nog meer? Mobiele pincode. Vul uw cijferige mobiele pincode in om uw betaling te bevestigen. Nou nee. ja. Je vult nog een keer je pincode in en uh, je hebt betaald. Zo wordt het toch wel echt uh, gevaarlijk simpel om dingen via Ideal te bestellen. Oké, okay, dat was het uh, verhaaltje van Dirk over, uh, over betalen met I Ideal um, als je de uh, uh, ING-app uh, gebruikt. Nou, ik weet niet of iemand hier nog iets over kwijt wil. Ik geef de microfoon even vrij. Mijn rekeningnummer is, als jullie het willen weten, hoor ik het graag. Uh, ja, ja, ga jij een crowdfunding doen, uh, Kees? Ja, is goed. Prima. Ik verzin wel een van de spek van de spekfonds. Ja, jij had toch zo'n iPhone 7 uh, nodig, Kees? Ja, zeker, zeker. Dat heb je helemaal goed. Uh, ja, nou wat mij betreft starten we dan nu het uh, verhaal van Dirk over uh, RSS readers. Ik vertel er verder niks over, want Dirk vertelt eigenlijk alles wat je daarover moet weten. RSS, wat moeten we ermee? Kunnen we dat mee? Is het leuk en hebben we er wat aan? RSS staat voor Really Simple Syndication. En syndication wil zoveel zeggen als uh, het massaal verzenden van berichten. Ik wil eerst wat algemene dingen doen over RSS. En later wil ik even vier apps doorrennen, want heel veel meer tijd zal er wel niet wezen. Uh, Tweede, simpel RSS, lieren, Fetler en FireReader. RSS is een systeem wat voor jou uh, zoekt op websites. Dus uh, een website die kan een zogenaamde RSS feed hebben. En als je die aansluit... Uh, ...dan komt die feed in je RSS-lezer of reader. En heb je ook de mogelijkheid uh, die te lezen. En je krijgt een lijst van die feeds. Dus als je er meerdere onder elkaar hebt staan, En per feed hoor je over het algemeen hoeveel artikelen erin staan... ...en hoeveel er ongelezen zijn. Het leuke van een RSS-reader is dat... Er heel erg veel fietsen zijn op internet. Maar welke krant of bedrijf of ook soms af en toe Facebookpagina's je volgt... of boekbestellingen of weet ik veel wat... alles ziet er qua interface van hetzelfde uit... en is over het algemeen heel recht toe recht aan. Wat ik heel opvallend vond is dat... Uh, Meestal apps niet zoveel aan toegankelijkheidsopties doen. En hier zien we wat mij betreft straks een zeer positieve uitzondering. Een voordeel van RSS is ook dat er nooit spam komt. En ja, je hoeft niet actief te gaan zoeken op uh, tig sites naar nieuws. Voor slechtziende of mensen die gewoon kunnen zien, maakt dat allemaal niet zo heel veel uit. Want zo'n site lijkt qua layout vaak heel veel op een app. Maar voor ons is het weer een hoop blader en skipwerk om dat weer voor elkaar te krijgen. Leeftekstveld. Itemtitel, tekstveld. Twee minuten. 31. stop. RSS-lezers willen over het algemeen allemaal hetzelfde. En dat brengt ook het feit dat ze er grofweg dezelfde structuur op nahouden en nou niet hetzelfde uitzien, maar wel ongeveer hetzelfde werken. Je hebt een basisscherm waar je binnenkomt. Op dat scherm staat vaak een uh, koppeling of een link of een knop naar de lijst van fiets. De methode om een fiets toe te voegen. En uh, instellingen en dat soort zaken en zoeken. En bladwijzers vind je ook vaak op het beginscherm. Soms varieert het een beetje en heb je een lijst van fiets en ook nog een lijst van ongelezen artikelen, dus dan krijg je ze allemaal achter elkaar in een soort pseudo feed of een pseudo-lijst van alle fiets met alle nieuwe artikelen. Dus er uh, zijn wat kleine variaties en daar ga ik straks wat, uh, wat dieper op in. Het toevoegen van fiets, dat kunnen ze gelukkig allemaal, maar dat varieert een beetje. De ene moet je gewoon met de hand een naam en een URL invullen, dus een adres van de feed. Bij een andere kun je uh, op een website een feedadres of een feedlink dubbeltikken. En dan wordt je RSS-reader wakker en zegt dan van... Hé, hey, jij klikt een feed, wil jij die toevallig toevoegen aan mijn readerslijst? En je hebt ook RSS-readers die zelf kunnen zoeken op sites naar feeds. Hoewel ik dat nog regelmatig mis zie gaan... Zeker als er meer feeds zijn, dan maak je er ook geen, uh, geen lijstje van, het domme ding. Die we gaan bekijken is uh, RSS, Simple RSS Plus. Die kost, dacht ik, 3 euro, maar dat weet ik niet zeker. Dat is een beetje lastig in de app door dat dat soms lastig terug te vinden is. Wat dingen kosten. Als je ze gekocht hebt tenminste één keer. Oké, okay, de Simple RSS. Komt-ie aan. Op simpel RSS plus. Actie simpel RSS plus. Simpel ergens plus. Ik kom binnen in het basisscherm. Simpel SS plus refresh knop. Het vernieuwen van de fiets. 139 nu en algemeen 22 oktober 2013 616. Dus dat is hoeveel ongelezen artikelen er staan. Het knop. Toevoegen Compose. knop. Compose, daar kun je folders mee maken als je heel veel fiets hebt. settings knop. En de settings. Boekmarks, knop. Search, knop. Bladwijzers en zoeken. Nou, die settings zijn er even in. settings Heb knop. knop. Apps. Settings, context. De knop. Show, clip all articles. View bij artikels, show low. View bij artikels, show low. Dit moet ik even laten spelen. Ik weet niet wat hij daar zegt. Violet tekens, hoofdletter V, I, E, W, E, D. Oh, viewed. Oké. Okay. Spak, show, violet artikels, show low. Dus hij laat alle artikelen zien en niet alleen de ongelezen artikelen. Multitask, On. Je hebt daar een of andere vage multitask optie die kan aan en uit staan. Ik uh, denk dat hij dan in de achtergrond wat doet, maar dat is niet duidelijk en ook niet gedocumenteerd. Notifications of? Notifications, dit is de enige RSS reader die daaraan doet. Je kunt of per feed de notifications aan en uitzetten, of ze allemaal aan en uitzetten. Maar als je uh, een beetje een nieuw site hebt, die heeft toch wel 20, 30 artikelen op een dag... En als je acht, uh, of uh, nee, dat, uh, eh, als je één nieuwsite leest of twee, en nog wat ander spul erbij, dan krijg je dus gewoon 50, 60, 70 tot 100 pushberichten op een dag. Of je dat nou moet willen, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Je hebt dus niet een verzameld pushbericht. eens per twee uur of zo. De versie 1.1. Nou, dat waren de instellingen. Dat is dus niet zo heel veel wat je kunt instellen. Hij heeft een dun-knop rechtbovenin, geloof ik. Dun-knop. Kijk. Simpelweg RSS Plus. context. Het toevoegen. 139. Het. Knop. Tekstveld. Bewerkbaar. Tekenmodus. URL. Daar heb ik een URL-veld. Knop. Default folder. Er wordt een de default folder gepakt. Ik maak geen folders van feeds. Q. En je kunt daar een naam invullen. Dan heb je rechtsonder een knop En dan kun je ook nog een omschrijving invullen van de site. Of van de feed. En dan staat hij erin en als hij hem niet kan vinden dan krijg je wel een fout. Het ontdekken van feed adressen is soms lastig. Soms staan ze op de site en kun je gewoon zoeken naar het woord RSS of naar het woord feed. Als hij het dan vindt kun je zo'n link dubbeltikken en gaat hij open. Als je reader ondersteunt dat hij dan de dialogen overneemt en dat je dus meteen die feed die reader in kunt stoppen is dat mooi. Anders zal je de adresbalk moeten opzoeken en de URL kopiëren. Uh, door naar wijzig te draaien selecteer alles, et cetera, kopieer en dan ga je naar de rss lezers en zeg je plak er zijn ook rss lezers die uh, worden pas wakker als je ze weer start dus dan heb je op zo'n link geklikt en dan start je vervolgens de rss met de hand en dan zegt hij van hey, je had ergens een keer op zo'n link geklikt wil jij die per ongeluk toevoegen De simpele RSS gaan we verder. Report folder. Knop. Tekstveld Bewerkbaar. Deze bekomme. List reporter. Pencil. Knop. Dat zit. Braaf linksboven. Hier. Simple RSS plus. Kop Refresh. Knop. 139. Nu NL. Ik doe het deze. NL algemeen. Simple RSS plus. Terugknop. Nu NL algemeen. Context. Refresh. Knop. Search. Zoekveld. Geselecteerd. Scope. Knop. Scope. Knop. Ja, je hebt daar twee scope knoppen. Volgens mij is de linker is alle artikelen en de rechter is uh, ongelezen artikelen, maar ze heten hetzelfde. Vermiste Raadslid lid Amersfoort, dood aangetroffen, today, 6, yes. 16, hekje. Nou, hier krijg je een lijst van artikelen en onderin read all. Knop. heb je een read all, home een home icon, knop. een knop die niks zegt, home icon. Een India-zit zich schap voor cycloonveling. Twaalf. Malta waarschuwt voor Kerkhof in middellandse Gedeeltelijke bekentenis verdachte zedenzaak. Kijk. Betogers bij Nederlandse ambassade Moskou. 12 oktober 2013. 11.1 heb je. Ik zoek even een politiek niet-gevoelig ja. artikel. Niet over moord kijk of het wat leuk staat. Leider Al-Qaeda wil eenheid. CDA en GroenLinks willen doorrekening. C GroenLinks en CDA GroenLinks en CDA wil. GroenLinks en C. Omstreden Limburg. CDA raadslid opgestapt. Miljoenen zonder stroom door Storm Filipijnen. Gemengde reacties over akkoord. Granaten bij Hotel OPCW, inspecteurs ingeslagen. Gemengde reacties op de politieke beschouwing en Senaat uitgesteld. 12 oktober 2013, 1521, hekje. Nou, dat zou we door moeten kunnen. Ik gebruik deze reader niet uh, zelf, dus ik, hier staat nog wat oud nieuws in. Ik tik een dubbel. Wek, knop. Je krijgt dan keurig een terugknop. Previco, knop. 1 van twee. Nou, previco, dat zal een previous icon zijn. Nextico, knop. Het volgende artikel. Politieke beschouwing en Senaat uitgesteld. En hier meteen een kopje. 2013, 10, 12, 15, 21. De algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer worden uitgesteld. Aanleiding is het akkoord dat het kabinet met drie oppositiepartijen heeft gesloten over de begroting van volgend jaar. Safari, knop. Dat is de samenvatting die hij geeft en vervolgens kan ik het hele artikel gaan lezen in Safari. De algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer worden uitgesteld. Aanleiding is het akkoord dat het kabinet met drie oppositiepartijen heeft gesloten over de begroting van volgend jaar. Safari-ico. Homico. Knop. Share. Knop. Ik kan het delen. Share. context, Dun. Knop. Politieke beschouwingen in e-mail. Twitter, Facebook, Instapaper. Pocket. Copylink. link, En poos. Knop. Dus ik kan daar artikelen delen en uh, naar alle dingen toe sturen. Naar Twitter, e-mail, maar ook naar uh, sites die een soort datwijzer sites zijn. Van dingen die ik lees en zou willen delen. Hier wordt nog een compose-knop. Die had ik eerlijk gezegd nog niet gezien. Boekmaak, compose, knop. Wat compose jij dan? Dun, knop. Nieuwe boekmaak, folder, knop. Half letter niet dun, nieuwe boekmaakfolder. knop. Oh, dan kun je dus de boekmarkfolder instellen. Nou, dat is ook echt interessant. Share. context. Ik ga even terug. Politieke beschouwingen in Senaat uitgesteld. Telegram. Twitter. Gazet Zeker. Copy link. Boekmaak. Dun. Knop. Nieuwe boekmaakfolder. Knop. Dun. Knop. De dun knop. Compose. Knop. Dus ik kan het hele artikel hier niet in één keer lezen en heb dus een tussenstap tussen de samenvatting van het artikel. En het hele artikel wat ik dan in Safari zal moeten lezen. Dit is volgens mij echt ongeveer alles wat er over simpel RSS te vertellen is. Hij is simpel. Je hebt niet veel rommel op het scherm. Lekker straight. Maar wel als nadeel dat je in twee stappen een artikel moet lezen. Eerst de samenvatting en dan moet je nog een keer gaan zoeken in Safari. De volgende app die we bij de kop gaan pakken is lieren. Op kiezer. List listreporter, lieren, actief, lieren, actief, lieren, Die komt daar aan waaien als je En hij begint met eerst te roepen dat hij gaat cashen. Finist Oftewel hij is aan het cashen. De, de, de artikelen bak aan het bijwerken en dan roept hij finished caching keurig met de voice over zoals je dat eigenlijk zou willen. Dat roept hij overal doorheen. En ook tijdens het lezen van een artikel kan hij dat uh, roepen, maar dan leest hij daarna wel gewoon verder. Wat komen we hier tegen op het beginscherm? Settings. Knop. Een settingsknop. Lieren. Contest. Fits. 10 total feeds. 10 tot feeds. Al artikels. 352 total al artikels. Dat zijn dus alle artikelen. Al hun artikels. 88 total al artikels. 88 ongelezen. Folders. No folders. Search al artikels. No 7 servers. Boekmarks, 2 tot al boekmarks. Total e-books. No donor wat e-books. Ze hebben het daarover downloaded e-books. Het enige wat ik daar heb kunnen vinden is dat je een artikel kunt converteren naar een e-book. Maar of het dan hier terecht komt is niet helemaal duidelijk. Het is een beetje een, een vage optie. In-app browser. En de in-app browser, daar kun je gewoon mee door het uh, uh, internet bladeren. Het voordeel van de in-app browser boven Safari is dat je die in-app browser heeft van een close of een backknop om hier weer terug te komen. Refresh Refresh feeds. Nou, dat is helder. Last refresh. Het 22, 10, 13, 8, 12. Dat is dat het nu gerefresht is. Het nieuwe feed. Knop. Het nieuwe feed. Nee, goed. Gewoon de getrouw pakken we eerst weer de settings. Settings. Knop. Settings. De knop. Settings. User interface ooit. Schakelknop. Uit. User interface ooit. Schakelknop. Uit. Ik merk dat ik met de compacte stem lees, normaal gesproken. Dus dan krijg ik een wat andere interpretatie van Engels als nu. Dus ik ga even weer woorden lezen. Containers. Robots in taal. Tekens. Woorden. User. Interface. Sounds. User interface sounds. Hoekmaak optieën. Kastien options. Accessibility. Unreadcon badge. Schakel user interface ooit. Schakel knop. Uit. Nou, dat vind ik wel een beetje raar in het Nederlands. Dus hij heeft geen geluid bij de interface. Een Redcom Badge. Schakelknop. Uit. De. Badge, hoeveel er ongelezen staan, die staat uit. Accessibility slash voice over options. Nou ja, toen ik dit las, viel ik ongeveer van mijn stoel. Ik doe hem dubbel tikken. Accessibility options. Accessibility options. Context. Article list options. Context. Hier krijg je de article list options. Dit zal over zijn, oh, u zet wat voiceoverdoes en doesnops not jak in een list of artikels. Nou, daar wil ik uitleggen dat dit, je kunt hier instellen wat voice -over wel niet uitspreekt in de lijst van artikelen. Spejakarticle date, schakelknop, aan. De datum. Spejakarticle source, less publisher, schakelknop, uit. De publisher, nou dat, die heb ik uitstaan. Ik vind het, uh, dan hoor je bijvoorbeeld um, uh, NOS uh, 22 of 30 artikelen ongelezen. Plus daar de hele link achter wat dan wel die feed van de NOS is. En dat zijn vaak lastige en langdurige links, dus die zijn niet interessant als er één keer in staan. Speyakart tot de red slash een red status. Schakelknop aan. De red slash unread. Speyakart tot de summary. Schakelknop aan. Summary samenvatting. Vidd list options. Kop tekst. De list options. Dit zal hoe zij al u toch zet wat voice over doet en doet nog speyak in de list of feeds. Speyak videural. Schakelknop uit. Ook voor een videural. Spear 5 slash red count. Schakelknop. Aan. The red unred count. Date free e. Context. Uh, date format. Dat format dat blijft die in free e vertalen. Dat is nog steeds een hele rare booking in voice over. Disallow zij auto. Tommel on slash of de longer. Default. Date free e. Red voice over Spear zijn aanlist of artikels. En uh, in zo'n lijst kan hij een lange of een korte datum uitspreken. Spear date in longer free. Schakelknop. Ja, die heb ik uit zo. Image download. Koptekst. Dit is toch net of. Leren wil 3 IT's bestanden op downloaden. Netsjes in vlijf slash artikels. But. De juteal technieke implementatiendetails. IT B be 100% gewaranteed. Dan leggen ze uit dat ik geen artikelen wil downloaden of geen plaatjes wil downloaden in artikelen. Dat maakt het per definitie natuurlijk gewoon sneller. Maar omdat er wat technische rariteiten zijn, werkt dat niet 100% zeggen ze. Download images. Schakelknop. Uit. Preview slash next buttons. Context. Je kunt in plaats van de scrollbuttons onder de artikelen een Previous en Next knop krijgen. Nou, oh, is er gewoon goed over nagedacht. Dit is toch net om. Dat zijn hier een zendpagent scrolling. Show Previous slash Next buttons in artikels. Schakelknop. Aan. Ik heb ze aanstaan. Zo van, ja, daar heb ik in ieder geval meer aan dan een scrollbar. Dat waren de toegankelijkheidsinstellingen. Ik geef het terug. History Settings. Terugknop. Settings. En options. Accessibility slash over option. caching options. De caching options, de cache dat is een grote bakgeheugen waar artikelen in kunnen staan. Hoe groot die mag worden, hoeveel artikelen, etc. Daar kun je het waarschijnlijk helemaal bookmark uitlezen. Caching options, Boekmark options. Boekmark options, kijk maar even door. Boekmark options, save bookmark store. Context, geselecteerd. Boekmarks, tipped. Even noten, delicious. Hier heb je weer een heleboel bergen waar je, dat zijn van je bladwijzer sites als Pocket en zo, waar je dus jouw boekmarkt kunt delen met anderen. Vier of vijf bars, listrecorder, settings, Terugknop. refresh options, article options, refresh options. De refresh options hoe vaak het gerefreshed moet worden en of dat moet gebeuren als je de app start vanuit de app kiezer of alleen maar als je hem start van af scratch. Article options. Article options, kijken we even. Article options. Settings, terugknop, artikel, artikel view options, context, automatic full screen mode, schakelknop, uit. Hij staat niet op de automatic full screen. De scrollbar. schakelknop, aan. Een draggable, een draggable scrollbar, het zal prachtig zijn. Save scroll positions, schakel op in full text view, schakelknop, aan. Kijk, dat is wel een hele fijne dat je gewoon direct de full text view in de RSS-lezer krijgt en dat niet nog een keer met safari allemaal links, troep en en ruist eromheen moet gaan opzoeken. Artikelistoptions. Context. Limit. 100. Soort. Biedet. Nee, west First. Nou, hoe de, hoeveel artikel erin mogen staan en hoe ze gesorteerd moeten worden. Dat waren deze. T-Mobile NL. Listreporter. Settings. Terug. Settings. Artikeloptions. OPML-export. OPML-export, dat is een. Uh... ...manier om alle fietsen in één keer te exporteren naar een bestandje... ...zodat je ze bij een ander pakket weer kunt importeren... ...of er andere uh, dingen mee kunt. Ik wou dat bestandje per mail versturen, maar dat uh, lukte gewoon niet. Er zat geen bestand aan. Het slash het Kindle e-mail. Wat? Of je Kindle e-mail wil lezen, ja of nee. Nou ja, dat is in Amerika natuurlijk wat meer geïntegreerd dan hier. In dit geval wil ik dat niet, dus ik ga terug. List reporter. De knop... Settings, knop. Voor de rest is het dan in feite hetzelfde kunstje als wat de uh, simpel RSS doet. Ik ga naar de feedlist. Hier context, fits. Tintote tot fits. Tentto feeds. Fits, menu terugknop. Heb ik een menu terugknop. Fits context, edit, knop. Daar kan ik de feeds beheren. Nu en al algemeen twee of twee artikels u het. Ik verwijder mijn artikelen altijd als ik ze gelezen heb, dus ik heb nu twee of twee unread. Ik doe hem tikken. Fets, terugknop. Daar heb ik een Fets terugknop, oftewel terug naar het vorige scherm. Geselecteerd, al artikels, Unread artikels, options, knop. Wat ik wil lezen en hoe ik wil lezen en eventueel wat ik ermee wil met een options knop. Vermist raadslid, hamers voor dood aangetroffen, 22 oktober, geen schikking in zaak 22 oktober 2013, 8-11. Een de Nederlandse econoom en publicist alleen en sensitief groep econoom willen buiten zijn niet tot een schikking gekomen. Dus de samenvatting wordt hier direct voorgelezen. Als ik hem dubbeltik. Artikel nu en algemeen terugknop. Ik krijg een terugknop. Artikel, context. Share-knop. Een share knop. Een Hetzelfde kunst zelfs bij Simpler RSS. Geen schikking in zaak Helenees. Kop niveau 1. En hier krijg ik, als ik naar beneden veeg met twee vingers, het hele verhaal. Previous article. Knop. Met onder een previous article zoals beloofd in de settings. Next article. Een next article. Die is grijs want er zijn geen volgende. Dit was het laatste. Twee van twee. Show original article. Knop. Show original article. Dus daar krijg je hem wel in de browser. Maar dat hoeft dus niet want hij staat hier nu ook al boven. Open in de browser. Knop. En open in de in-app browser. Naar nou dat verschil heb ik uitgelegd. Add to bookmarks. Knop. Add to bookmarks. Convert article to e-book frame. Knop. En convert to e-book format. Dit is in feite alles wat er over uh, Lieren te vertellen valt. Hij is heel street. En wat ik hier mooi aan vind, dat zijn eigenlijk zeker twee dingen. Dat zijn die uh, toegankelijkheidsopties die er toch wel redelijk uitgebreid zijn. En ik vind ze erg handig, omdat ze gewoon de hoeveelheid spraak beperken, of kunnen beperken, die je te verstaan krijgt tijdens het lezen. En zeker s morgens tussen 5 en 6 bij me is de bak koffie. Zit ik niet op al ingewikkeld. ingewikkelde. Ik heb nu officieel mijn rijbewijs aangevraagd. Dat was mijn dochter Marjolein, die is geslaagd voor het rijbewijs. En die is zo blij dat ze moet blijven appen hoe de status daarvan is. Dus dat kwam er even tussendoor. Het is dus een streetverhaal verhaal waar je uh, mooie accessibility settings hebt. En waar je ook de samenvatting direct in het artikel krijgt of in de lijst krijgt. En als je de dubbel krijg je dus het hele artikel gewoon zonder gezeur, zonder ruis, zonder links. Kortom, ik vind het prachtig. Veter is in de beurt. Ik hoop dat het nog niet al te saai wordt, maar er zijn er nog twee: Vetler en de Fire Reader. Oké, okay, ik ga naar Vetel toe. Opkiezer, actief. Pro. actief, Pro. subscriptions. Stand, grijs, knop. Ik heb weer de Pro-versie gepakt omdat ik echt een bloedriek aan reclame heb. En die reclameframes maken het er vaak ook niet duidelijker op. Dus vandaar de Pro. Als ik hem loop dan kom ik bij de. Subscriptions. Context. De subscriptions. Vetter heeft bedacht dat je voor het lezen van het nieuws toch echt een account nodig hebt bij AOL of bij. Bas Lux of bij weet ik veel wat allemaal. Dus het aanmaken van uh, dat soort accounts is en blijft gewoon lastig met een aanpassing. Dus ook met de voiceover, maar uiteindelijk is het wel gelukt. Uh, ik heb erg hard getracht om een AOL-account aan te maken, maar dat wilde gewoon echt niet. Die was gewoon niet tevreden met mijn telefoonnummer en die zegt die kan helemaal geen berichten ontvangen. Nee. Uiteindelijk heb ik een account, als kun je dit hele ding niet gebruiken. Dat vind ik wel een groot nadeel trouwens, want heel veel mensen redden dat van echt niet om dat goed aangemaakt te krijgen. Dat zou ik ook gewoon even aan iemand vragen die het gewoon kan zien. Daar is het vaak een sluitje van een cent voor. Wat komen we tegen? De subscriptions, dat is dus het account waar ik mee werk. Een editknop. Een edit knop. Direct op context. En er zit op oldreader, reader, heb ik het account uh, gemaakt. All items. All items. 73. Kreets, context. En nu, en algemeen. 73. Settings, knop. Download voor of in. knop. Et subscriptions, knop. Mark all as read, knop. Dat is wel een beetje apart. Hier zit een mark all as read in. En dat doen ze in feite op het niveau van de feedlist. Dat kan komen dat er maar één keer in staat, dan snap ik het wel, maar anders dan snap ik het niet helemaal, want daar gooi ik wel erg veel ongelezen materiaal mee naar gelezen toe. Het subscript mag al als Knop. Oké, okay, we gaan even in de instellingen kijken. Dat settings. Knop. Settings, subscriptions. Terugknop. Settings. Context. Veel Pro 2.3. Context. Reduita review. Feedback optors. Nou, context. Nou, terwijl een review schrijven of feedback, algemene opties. HTTPS. Of we wel of geen HTTPS dingen doen. HTTPS, grijs. Schakelknop. Aan. Hij wilde niks mee en hij is grijs en staat aan. Ik vind het prachtig. Night mode. De night mode. Night mode. Schakelknop. Uit. Zal voor ons niet interessant zijn. Locut in Orientation. Of de oriëntatie gelokt is, ja of nee. Of je een counter krijgt over het aantal ongelezen artikeltjes. Schakelknop. Ja, Aan. Dat is altijd wel handig. fontsize, medium. De font size. Subscriptions. Context. customize stopmenu. Je kunt het beginmenu aanpassen. Sort subscriptions alphabetically. Hoe de subscriptions gesorteerd moeten worden, is dat op alfabetically. ...alleen ongelezen berichten laten zien... Only. ...schakelknop, uit. Eén klik, markt all read. Eén klik, mark all read. Dit zijn wel opties die meer user interface gerelateerd zijn voorzien... ...dan wat wij er wat aan hebben. Eén klik, mark all read. Favicons. Favicons, dat zijn een soort bewegende icoontjes, geloof ik. En dat zal ook niet heel veel zo aan de dijk zetten voor ons met voice over. Favicons. Offline reading. Koptekst. Zinklimit per fi. Twintig items. En je krijgt een wat limieten, hoeveel artikelen er in een feed mogen staan en dat soort dingen. Een limit, is wifi only. En cash limit, WiFi only, dus dat hij niet artikelen gaat opvragen over 3G of andere mobiel netwerk. Nou, dat kan wel handig zijn. -line display. Sort nee artikelen bij de nieuwest gesorteerd, dus de nieuwste staan bovenaan. Kniefstamp. De timestamp. Die kunnen we gaan uitzetten. Summary preview, noen. Summary preview, Een Summary preview, oftewel wil je een samenvatting zien, ja of nee? Nou, die staat nu op nee. Stoor en markt, schiet of Dat topmarkt, toprij, Mark. Schakelknop uit. Auto load items. Auto load items. Schakelknop uit. Artikel display, context. Nog wat over het article display. Open artikels als RSS. Ja, je kunt ze hier als RSS openen en... Even kijken hoor. Default article mode. Settings. Default article mode. Open. Articles als. Geselecteerd. RSS. Full text. En dat full text. Full articles on web. En full articles on web. This is a default setting for all subscriptions. IOU can customize this setting for this subscription and viewing its artist. Context. Oftewel Deze is algemeen voor alle subscriptions en je kan hem ook nog per subscriptie bijstellen. Full text. Nou, laten we eens keer op full text zetten. Geselecteerd. Full text. Het is prachtig. Lidt vier of vijf bars. Settings. Terugknop. De button on left. De button on left. Wat button on left. Wat button on zon. it to read next. Kijk of hier nog dingen staan waar we wel iets aan hebben. Sweep it to read next. Customize action buttons. Customize service menu. Integrated services. Contact email. Even noten. Insta-paper. Oplet. Readability. Hier kun je het lijstje aangeven welke bladwijzer sites of deelmogelijkheden je wel of niet wil gaan gebruiken. Even noten. Instapaper. Even kijken, we gaan hier weer terug. 3. Subscriptions. Terugknop. Subscriptions. Bekend. Knop. Nou, hier staat één lijst die ga ik even bekijken van nu.nl algemeen. Subscriptions. Edit. Knop. direct op visie.nl. Items. 73. Reads. Context. En nu. En al algemeen. 73. En nu. En al algemeen. Dat hoort niet in één keer hoeveel items er zijn. Bij de meeste readers is het wel zo. Ik tik hem dubbel. Subscriptions. Teruggezet in knop, Settings voor feed. Knop. En nu. En al algemeen. Context. En hier heb je dus weer zo'n Settings voor feed knop. Waar je dus allerlei dingen kunt aangeven. Hoe je dat voor deze feed specifiek wil hebben. En die overschrijven dan de algemene settings voor sommige dingen. Ook Franse diplomaten bespioneerden. Interpol verspreidt een a-profiel Roma-meisje. Dode door, door brand en senioren. Vind je een onderzoeker blijft voor afschap van Sinterklaasfeest. 19.15. Nou, je moet altijd onzin te lezen hebben. Dat lukt rond tot Sinterklaasfeest in de VN zeker. Ik doe hem doorverzikken. 20. De knop. Kom een dun knop. 24. Kopt 6. Knop. 1 van 1. Sportschoen. Vluchtwoord. 1 Begin je wat die sportschoen daarmee te maken heeft. Komma. settings. Kop. Mobiele telefoon. Reclater. Via onderzoeker pleit voor afschaffen van Sinterklaasfeest algemeen en nu. NL voor het laatste nieuws. Kop niveau 1. Mobiel, Nu. NL. Koppeling. Koppeling. Het hoofd van de werkgroep van de Verenigde Naties die onderzoek doet naar zwarte piet vindt dat Nederland het Sinterklaasfeest moet afschaffen. Kijk, dat is tenminste een statement. Uh, wat ik van deze vind is dat het ook een beetje rommelig is. Er staan wat koppelingen en andere benden tussendoor die ik eigenlijk helemaal niet wil zien. Ook aan de onderkant, als ik hier even kijk. Next article, knop. Mark readout, share, knop. Hebben we een delenknop? Mark readout, knop. Next article, knop. Mark readout, geen idee. Previous article, knop. Mobiel, nu, ML, koppeling. Opzommingsteken. Einde van lijst. Opzommingsteken. Opzommingsteken. Kijk, ik heb weer een van de vaag soort. Lijstje wat verder niks doet. Oftewel, ik vind het niet zo'n hele prettige reader. Hij geeft mij. Uh, geeft hij wat te veel ruis om de artikelen heen. Ik loop nog even naar die instellingen per artikel toe. 71 wat is dit? Statusbank, Voorzitter, en die middel op spreekt van een steek. Deze pieten worden dinsdag. RTV nog. door de stichting. volgens vanuit de knop. Ga ik ga even terug. Via een onderzoeker pleit voor afschaffing... van bij wetten voor... ...settings voor feed. Settings voor feed. Settings. En nu algemeen. Terug Settings. Zet artikels. Koptekst. Geselecteerd. Default. Nee-west. op dest. Open artikels als. Koptekst. Geselecteerd. Default. rss en 3. full text artikels onder. Nou, ik dacht dat ik die op full gezet had. En staat hier op RSS. Ik zal even een full zetten of dat beter is. Geselecteerd. Vull tekst. Dat dacht ik ook. List MU. en u en al algemeen settings. Soort artikels bieten. Context, settings. Context. En u NL en al, algemeen. Subscriptions. Terugknop. Dan zoeken we dat Sinterklaas ding weer even op. Unred settings voor en u. Ook Franse diploma. Interpol verscode doorbrand. Vijan onderzoeker pleit voor afvises. Via een onderzoeker pleit voor absorbing 40. Een dubbelknop. knop. 1. sportschoen. 4,4, fontsettings, mobiele telefoon, reclam, via een onderzoeker pleit voor afschaffen van Sinterklaasfeest algemeen en nu, en el voor het laatste nieuws, mobiel, nu, en het hoofd van de werkgroep van de Verenigde Naties die onderzoek doet naar zwarte piet vindt dat Nederland het Sinterklaasfeest moet afschaffen. Dus ook hier kosten vind ik nog redelijk wat tijd om het begin van het artikel te vinden. Dit was het Veellem-verhaal. Dan komt dan weer de laatste in dit verhaal over het virus en dat is FireFeed. Uh, die heeft geen instellingen in de app zelf. Wel bij de instellingen, dus daar gaan we eerst even naar kijken. Instellingen. Ik heb geen zin om te zoeken in deze lange lijst, dus ik pak de onderdelen kiezen met drie keer tikken met twee vingers. Onderdeel kiezen, 25 onderdelen. Zoekveld. Ik dubbeltik voor het zoekveld en tik fire. D, F. Onderdeel kiezer, onderdeel kiezer, 1. Context, zoekveld, bewerkbaar. Firefeed. Okay. Firefeed. En nog een keer doorbreken. Om terug, bij de instelling te komen. Ik geef naar rechts. Firefeed, context. Auto, update, SS, context. Update interval, 30 minuten. knop. Hij update met een interval van 30 minuten de RSS-fiets. Oh, live live Aan. dit moet ik even spellen: hints, vertaling, containers, taal, tekens, woorden. Tekens, hoofdletter O, N, L, E spatie, I, F, spatie, hoofdletter B, hoofdletter 3, koppelteken, hoofdletter F, hoofdletter spatie, hoofdletter A. Ah, alleen antwoord. met wifi. In interval 30 Only if Wi-Fi active. Aan. Only if y fi is active. Ja, kijk, dat moet je maar even kunnen gokken. Interface, context, show badge, aan. Nou, show badge, dat is een counter dat het aantal lege artikelen of nieuwe artikelen wordt aangegeven. Dit is alles qua instellingen. Dan ga ik naar de zelf. Op list door zelf. 400. Fire -feed. fire feed, 27. Ik kom er op 27 uit. Ik kan het niet klikken. Ik denk dat het, nieuwe, het aantal nieuwe artikelen is. Ik veeg naar rechts. De summary. De summary. Het feed. Knop. Toevoegen van een feed. 464. Geen idee. Knop. Oh, misschien dat het categorieën zijn. Dat is wel het mooie van deze app. Je kunt hier fiets zoeken in de app zelf op categorie. Vind je wel heel veel Engelstalige fiets maar oké, okay, ze zijn er wel. Tips. Knop. Tips. Knop. Notes. Knop. Search. Knop. Tips, notes en search. En dat was dit voorscherm. Dus je hebt je eigenlijk helemaal niet zo heel veel te kiezen. Alleen maar een all day summary, volgens mij. Want 27. op de summary Knop. App, knop 464. En hier je mag je op klikken, dacht ik. Categories. Knop. 464. Okay, wat gebeurt daar? Categories. Home. terugknop Ja, dan ga ik de categorie in. Dan dacht ik al, oh, dat wil ik nu. 27. Dus ik heb hier eigenlijk alleen maar een all day summary. Disfirmary. Of een gewoon day summary. Dan doe ik dubbeltikken. 23 oktober. woensdag Home. terugknop 22 oktober, woensdag. context, technology, context. LG G-flats, Curved phone, makers A-surprise, D-button, camera, fix, final, LG g en de vierde web. Steven l 6 is ready for change at Microsoft. Oftewel, ik krijg nu gewoon een tech-site die ik aangesloten had. Maar ook later in dit lijstje dan bij andere artikelen. Ik kan dus niet even snel en soepel per artikel of per categorie dit doorlezen, per feed dit doorlezen volgens mij. 68% batterij. Kijk. Liste 23 oktober. Woensdag. slimme hebben hier. Technology. Kop, LG Schiffelen. Motor. LG Steven. PS. Tesla, Google. Even de ios apple Space feature. Let's pray. Find onpass your previous result. Grijs. Knop. Grijze mystery recorder. Investigators lokken op 10 Children Casus. Woensdag, 23 oktober. 1, 22. Het gaat over vermiste kinderen, zo te horen. Handel, ellendig nieuws je previous result. Grijs. Knop. Vind het vorige resultaat. Geselecteerd. A. Oh. Knop. 1 van 2. All. Unred. Knop. 2 van 2. Nou, kolom we hem samen ook op red zetten. Find onpage. Next result. Knop. Next result on the page. Als je aan het zoeken bent, ik zal hem even een red zetten. Kijken wat er dan gebeurt. Unred, knop. Geselecteerd. Unred, 2 van 2. Tem opi netwerk. 2 op. Google voegt de handschrift herkenning toe achtmail en docs. Woensdag 23 oktober. 7 17. Nou, dat wil ik wel even lezen, dus ik hem dubbel. 23 oktober, woensdag. Back, terugknop. 23 oktober. Google voegt handschriftherkenning toe aan Gmail en Docs. schrijving verticale lijn, woensdag 23 oktober 2013. 7 17. Google heeft de mogelijkheid toegevoegd om zelf teksten voor e-mails en documenten te schrijven in plaats van te typen. Handschriftherkenning wordt ondersteund in meer dan 50 talen in Gmail, terwijl Docs ondersteuning biedt voor meer dan 20 talen. Het is wel heel mooi. Reetmolen, weglatingsteken. Nou, hier heb ik weer een bezwaar tegen dat ik een read more knop krijg. Dus ik krijg eerst een samenvatting. Daar moet ik nog wat mee doen uh, om dan de hele tekst te lezen. 23 oktober. Google voegt al. Marcus. Google heeft een reetmolen. Weggelaten. Fijn. On je preview Kijk, dat zijn weer die onderste knop. Readmore, moet ik hier. Verlatingsteken. Nog een keer dubbel tikken. oktober, woensdag. Back. 23 2 is markt. gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en het Koppeling. Koppeling.punt. En dan gooien ze me de website van Tweakers op. Akkoord, knop. Niet akkoord. Knop, akkoord, knop. Nou, laat ik eens soepel zijn en met akkoord. akkoord gaan. Dan hoop ik dat ik hem ook kwijt ben nu voor eeuwig en altoos Instellingen. Skiplink. Kijk, ik word wel uitgehoord dus ik ga eigen reinig weer terug. Kiezer. FIREFIED 463 nieuwe onderdelen. FIREFIED 27. Diffinari, knop. Daar waren we gebleven. 23 oktober, 23 op Context. technology. Koptekst, LKVL, de vierde web. It's first, vier Oh, het kwart volgende video, woensdag, 23. Een read kiezen. Find, on your previous results. Sintists, find, gold growing on Venezuela, a Geselecteerd. Al, een red, geselecteerd, een red. 23 oktober, technology. Context. lg in de vierweg even out ios IOS places feature. Let's bring. Okay, PS4 oktober, oktober, 23, Controller S cregs in to Oké, de PS 23 oktober, woensdag. 23 PS4 Controller S. als verticale lijn. De Playstation 4 lane op drie weglatingsteken. De readmole om het hele artikel te lezen. 23 oktober, woensdag. Back. Terugknop. 23 oktober, banner, En Koppeling. Navigation. Menu. banner, PS4 AD. Top niveau 1. PS4 controller escapes into the Canadian Wilderness. Party supports the PS3 video. Kom niveau 1. Herkenningspunt. En daar krijgt dus het begin van het verhaaltje over die controller. Als ik ze alle vier uh, op een rijtje zou moeten zetten... dan uh, vind ik eerlijk gezegd veter niet prettig omdat die uh, ...accounts nodig heeft... ...en soms ook extra stappen en ruis... ...in de full text show heeft staan... ...dat vind ik eigenlijk voor FireFeed ook gelden... ...zo van ja, die extra stappen... ...die samenvatting en dan... ...dat doorschieten naar het artikel toe... ...wat dan weer een website is... ...ja, daar zit je eigenlijk ook niet op te wachten. Ik denk als je gehecht bent aan pushberichten... ...dat je bij... Uh, RSS Plus terechtkomt, ...nogmaals, hoewel dat het wel heel veel berichten kunnen worden... ...als je honderden nieuwe artikelen aangeboden krijgt en wat mij betreft steekt uh, Lire hier met kop en schouders boven de andere drie uit omdat hij toegankelijkheidsopties heeft en die het ook nog gewoon doen en gewoon straight en straightforward. Je hebt een beginscherm, een lijstenscherm, een artikelenscherm en een tekstscherm. Nou, dat is eigenlijk alles wat je van RSS hier wil. Ik vind het echt geweldig spul en het scheelt mij heel veel uh, zoektijd op het web dat het nieuws gewoon naar me toegebracht wordt. Ja, dat was uh, het uh, verhaal van Dirk over RSS Readers. Oké, okay, ik geef de microfoon even vrij voor uh, uh, eventuele uitwisseling. Het handige van hier is ook dat je hele goede folders kunt maken. Dus Als je een paar folders hebt gemaakt waar jouw waar jou, uh, fietberichten uh, inkomen. inkomen. Dan hoef je je meer te zoeken, lees je gewoon alle berichten in die folder. Klaar. Ik wilde ook nog wat aanvullen en wat uh, opmerken dus en wat vragen stellen. Um, allereerst inderdaad, waar is RSS-Feed nou eigenlijk makkelijk voor? Uh, Dirk zei het eigenlijk al een beetje, maar ik dacht ik wil het toch nog even benadrukken. Het, uh, het zorgt ervoor dat je in ieder geval niet iedere keer al je websites hoeft te checken of er nieuws is. Want zodra er een nieuw artikel wordt geplaatst, komt er dus uh, een, uh, een RSS uit en uh, die krijg je dan op je RSS-reader. Uh, dus er waren een paar dingen. Even kijken hoor. Uh, degene die hij besproken heeft, dat is uh, Lieren, die is 4,49. Dan hebben we Fiedler. Uh, Lieren schrijf je L-I-R-E. En Fiedler, dat is F-E-E-D-D-L-E-R. -D -D Dan heb je een gratis versie van en een versie pro die 4,49 is. Dan heb je de FIRE feed die hij het laatst heeft besproken. De F-I-R-E-F-E-E-D. En de eerste die hij besproken heeft, de Simple RSS. En dan zei hij plus. Maar die kan ik niet vinden. Ik, ik ben benieuwd dus, uh, wat dat moet zijn. Uh, wat ik wel kan vinden is de Simple RSS push. Plus of de gewone uh, Simple RSS push. En de gewone... De, de, de gewone push is 1,79 en de plusversie is 359. Maar ik weet niet of hij die, die besproken heeft. Um, even kijken, wat hebben we nog meer? Het um, achterhalen van een RSS-adres. Uh, eigenlijk ook, uh, je kan zoeken naar RSS en als die dus niet doorklikt naar jouw RSS-reader, dan zorg je dat, uh, dan kom je waarschijnlijk op een uh, op een webpagina terecht en daar moet je even naar de adresboek gaan. En dat. Adres kopiëren en vervolgens invoeren in je RSS reader. Um, tup tup tup. Dan heb ik uh, nou ja, op de Mac kun je ook de RSS bijvoorbeeld in de mail krijgen. Dat kun je instellen in de safari-instellingen. Dan gaat de RSS naar de mail en dan lees je dat gewoon in de mail. Ook in mappen zoals jij dat zegt. En um, ja, ik vind het een beetje jammer. Ik had graag wat meer gratis fietsen of gratis fiets uh, gehoord. Um. Uh, de ene die ik ooit wel eens heb besproken is de flipboard. Die wordt vaak gebruikt, maar vooral voor uh, mensen die uh, het leuk vinden in, zeg maar, in een soort krantenvorm te lezen. Maar hij is wel volledig uh, uh, toegankelijk. Alleen misschien zitten er net iets meer of iets te veel toetes en bellen aan. Dus uh, dat wilde ik eventjes zeggen. En... Oké, okay, uh, ik heb dus inderdaad Lieren gevonden. Um, ik zocht op Lieren en toen had ik 112 zoekresultaten en degene die ik uiteindelijk vond voor die 499 was het geloof ik is er uh, leren full text en nog wat ja klopt dat is hem ja en ik kon het niet helemaal verstaan maar de fabrikant iets van flipper of zo heb je de eerste gehoord die simpel rss want daar kom ik niet uit dus ik weet niet wat hij daar precies bedoelde misschien heeft iemand het gehoord voor, uh, welke hij maar volgens mij was dat wel de enige die uh, dacht ik ook pushberichten stuurde als ik het allemaal goed heb onthouden dus dat zal dan wel uh, de, de... De, de, de Push Plus versie zijn geweest. Oké, okay, zijn er nog mensen die iets kwijt willen over RSS? Dan heb ik een vraag en ja, misschien moet ik dat aan Alwien vragen. Dat over die folders, dat begrijp ik niet helemaal precies. Want uh, ik heb één. <coughs> Stel je, voor, je hebt twee feeds. Ik heb er twee. En uh, hoe, hoe moet je dat, wat, wat, wat, hoe doe je dat met die folders? Wat, wil, wat moet je daarin zetten? Daar uh, heb ik niet zoveel idee over. Dan ja. moet ik even kijken hoe het ook moet. Maar je, je hebt een optie. Uh... Je kunt elke feed in een folder zetten. En dat heb ik ook gedaan. Dus dan komen al mijn boeken, bijvoorbeeld van die e bookreaders e-bookwinkel, die komt in één folder uit. Dat is eigenlijk wel gevaarlijk, want dan kunnen we gauw lezen. Even kijken. In de instellingen is dat onderaan het scherm. Doen Doe het e Settings. Settings. Alle artikelen, artikelen. alle ah, folder. folders. Totaal folders. Ah, folders. Totaal folders. Tik op folders. Even druk. Ik heb al lang niet meer opengemaakt. Bij die folders heb je options. En dan heb je een. Um, je voeg een feed toe aan die folder. Mijn klok en mijn zo, hij maakt allemaal mooie geluidjes, hè? Als je een folder over maken met je bloed. 15 of folders, menu, terug. Menu, folders, edit, uh, aan het eind. Create nieuwe folders. Ah, ja. Als je folders klikt, dan heb je een. Uh, aan het eind van het lijstje folders, heb je een Create a New Folder. En als je daarop klikt, Dan voeg je een naam in. Q. Ik vind een Q, zo, W. Nou, En dan vraagt hij, als hij niet is, vraagt hij welke fiets je daarin moet zetten. Ongeveer moet dat zo, toch? wel. Gereed. Gereed. Kijken Kijk of het inderdaad klopt. Anders. De 15 of 15 Anders. De eten niet. Nou, het is ja. Ongeveer moet het zo wel, maar ik had even moeten kijken hoe het ook weer moest. Als je het nou wil weten, Astrid, dan zal ik het achteraf nog even vertellen. Maar het gaat in ieder geval van scrollen, trap, create folder en uh, daar kun je je naam op geven. En je kunt ook bij de, bij de feeds invoeren in welke folder die moet. En aan het eind van uh, al je artikelen in een folder zegt hij ook van wil je een nieuwe feed. Aan de folder toevoegen, dat kun je dan ook doen. Bijvoorbeeld in mijn, in mijn uh, uh, kokenfolder, daar staan twee fietsen in. Eentje van smulwerp en een van uh, uh, de vegetariërs. En er komen dus twee soorten uh, fiets in één folder. Nou, op, dit, op dit moment heb ik absoluut geen voordeel van gezien, maar dat komt nog wel een keer dan. Oké, okay. uh, dan geef ik de microfoon nog even vrij voor meer op uh, of aanmerkingen, of weet ik veel wat, over de RSS-readers. Oké, okay, nou dan gaan we nog even naar een klein stukje van mijzelf. Um, dan moet ik even een plucht eruit trekken. Ik schreef het al op het forum. Er is een nieuwe update van um, Voice Dream. Voice Dream Reader. En ik gebruik die sinds ik van iemand een heleboel e-books heb gekregen... van een serie die ik ooit in de 70e jaren me heb laten voordragen... Gebruik ik VoiceDream heel vaak om dat te lezen en ik vind het een perfect programma. Ik doe het liever daarmee dan met de e-booksreader, maar er zijn um, sinds de laatste update een paar belangrijke veranderingen. Voor het geval mensen ineens VoiceDream gebruiken, had ik zoiets van, ik ga dat maar even uh, heel kort uh, aangeven wat het belangrijkste is. Als er belangstelling bestaat voor een keer weer een, een, een uitgebreider uh, verhaal over VoiceDream, dan uh, moeten jullie me dat maar even melden. Mappen, Mappen. hij is dus inmiddels vertaald. Mappen staat bovenaan en beneden is dus... Nu wordt gelezen. Nu wordt gelezen. Als ik nu even terugveeg... Instellingen krijgen. Instellingen. Voorbestelling. bestelling. Knop. Vernieuw. Knop. Voeg toe. Knop. Help. 14 minuten. Perrodan 001. Perrodan 001. Perrodan 001. Geselecteerd. staan. Verenrodom 0012 het geheim van de tijdkluis. Die wordt dus aan het lezen. Knop. Ik tik even, nu wordt gelezen. Ik hoorde trouwens nog wat rare dingen in de vertaling. Thuis. Knop. Thuis, dat was vroeger de homeknop. Um, de belangrijkste verandering in de tijd dat is uur, de volgende. minuten, 3 seconden. Ik zit nu helemaal onderaan. Ik ga naar links vegen. Ligging: 45 procent. Aanpasbaar. Ligging, dat is ook niet goed vertaald. Verstreken tijd 1 uur, 15 minuten, 24 seconden. Zoeken. Knop, navigatie, 30 seconden, aanpasbaar. Hiermee stel je in hoeveel je vooruit en achteruit spoelt. En nu krijgen we de verandering. We hadden nu eerst een uh, forward knop, dan een play-pauze knop en dan de uh, uh, rewind knop. Dat is nu één geheel geworden. We hebben de play knop aanpasbaar. Je hoort play knop aanpasbaar. Als ik erop dubbel tik, gaat hij spelen. ...amuseerde zich kostelijk met deze oorlog in het klein, midden in het hoofdkwartier van de hagedissen. Ik zal hem even Zijn terug. als ik nu omhoog vind, gaat mogelijk hij het de seconden terug de dat ik had ingesteld... Die materie betekende voor zijn ogen geen hinderling. En als ik dus van boven naar hij beneden veeg. springt hij vooruit. de rij aan te zetten. Even dubbel tikken met twee vingers. Dan stopt hij ook. Ik vind. Uh, ik, uh, ik was hier eigenlijk al meteen aan gewend. Ik vind dit veel handiger dan die uh, uh, terug en heen spoelknoppen. Maar ja, dat is natuurlijk ook een kwestie van smaak. Dus. Uh, Um, ik ben hier in ieder geval heel erg blij mee en voor het geval mensen denken van waar zijn die knoppen nu gebleven, die zijn dus weg en je doet het dus nu door uh, met de schuif omhoog of omlaag te vegen om hem aan te passen. Oké, okay, dat was even heel kort over uh, Voice Dream. Wat hoorde ik nou? Ligging? Wat is dat? Ja, geen idee. Uh, hij geeft het, aantal, het, aantal, het percentage aan. Dus ik vermoed dat dat het percentage is dat verstreken is. Verstreken tijd, maar ligging. Ik, ik kan zo gauw, als ik het in Engels probeer te vertalen, kom ik niet op een goed woord uit. Dus mij zei het op dit moment ook niks. Maar ik, ik vermoed dat ze hem op de een of andere manier automatisch hebben vertaald. En dat geeft natuurlijk echt van die heerlijke, rare dingen. Dan gaan we nu eigenlijk verder naar het laatste onderdeel alweer. En dat zijn de... Gewoon de vragen die tijdens dit uurtje zijn opgekomen en eventueel opmerkingen over wat Apple allemaal heeft uitgekeurd van de week. En dan gaan we uh, meteen door naar de valreep. Oké, okay, ik zou zeggen wie de microfoon wil hebben, grijp hem. Nou, dan wil ik hem. Het is een vraag die natuurlijk al jaren geleden bij jullie uh, is gesteld. Maar ik wil even weten, je hebt verschillende manieren van typen. Ik doe uh, mijn vinger op een letter, dan zegt hij hem en dan klik ik twee keer en dan heeft hij die letter in het scherm gezet. Maar volgens mij zijn er meerdere manieren swipen of weet ik het wat. Zijn er instellingen voor of moet ik gewoon... Ja, hoe werkt het? Oké. Okay. Uh, ja, als je hem dus... Uh, de, jij hebt dan de typmethode op normaal staan. Dat betekent dat als je een letter hebt aangewezen... je hem los kan laten en met één vinger dubbel tikken. Je kunt hem ook vasthouden en met één vinger erbij tikken. Het zogenaamde splitstikken. tikken maakt niet uit waar je, die met, waar je met die tweede vinger op je scherm tikt, maar dan kun je dus één vinger op die letter houden. Met die andere vinger tik je er één keer ergens in de buurt bij. Heel makkelijk met dubbele letters. Um, de tweede methode is blind typen. Dat betekent dat als je de letter hebt gevonden en je tilt je vinger op, dan wordt die geplaatst. Dat stel je in de rotor in. Je draait de rotor uh, naar uh, type methode. En dan door omhoog of omlaag te vegen, kies je voor normaal type of blind type. Ja, hartstikke duidelijk. Dankjewel. En er is weer een nieuwe versie van iTunes. En eerlijk gezegd, ik denk dat ik uh, ga afhaken. Ik begin die iPad en iPhone. Met al die updates begin ik een beetje spuug en spuugzak te worden, het is onduidelijker. En, uh, ik denk dat ik ga afhaken. Ik vind het allemaal niet meer zo leuk als in het begin. Oké, okay, dat was het even. Ik uh, ben een beetje spuugschat in al die updates, want ik zie er nou weer eentje. Um, ja, nu hij dit zegt, bedenk mij opeens dat ik een vraag kreeg van een cliënt die ik even wilde voorleggen hier. Um, deze meneer die doet blind uh, type, dus uh, hij zet zijn vinger neer en dan als je hem eraf haalt, dan zo gaat hij die vinger... Uh, dan gaat hij die lettertype um, wat ik al eerder in notities zag als je dat gaat uitvoeren op die manier dat als je even met één momentje zeg maar in het uh, gedeelte van het schrijven kwam dan gaat hij zijn focus daar neerzetten oftewel zijn zijn, uh, zijn hoe noem je dat, uh, cursor en die zit er dan aan het begin van de regel en daardoor komen er dus allerlei rare woorden in beeld. Nou, volgens deze meneer uh, gebeurde dat niet in mail voor de, uh, de, voor, de update, voor de laatste update. En nu in één keer in de mail doet hij dat wel. En ik zou even vragen hier bij het vragenuur of de mensen zijn wie dat ook is opgevallen. Ik begrijp het niet. Ik gebruik het altijd. En ik heb, niks, ik heb geen verschil gemerkt. Ik weet wel, je moet niet je vinger optillen. Hè. Je moet echt goed... Uh... Uh, tot je de letter hebt en dan pas je vinger op te tillen. Maar dan doet hij het ook braaf. Ik heb geen verschil gemerkt. Kun je nog een keer uitleggen wat hij doet? Wat hij doet... Hij, doet inderdaad, hij, ...hij deed het al jaren, zei hij, gewoon op de mail, uh, op de iPhone... ...en inderdaad, als je de, als je de letter hebt en de laat uh, los, dan kwam die letter er gewoon in. Dat is nog steeds zo. Alleen, als je per ongeluk met je letter niet meer op het toetsenbord zit... ...je komt per ongeluk in het leesgedeelte, dus waar het getypt wordt, zo moet ik het zeggen... Dan, uh, dan springt hij naar de uh, voorkant van die regel, zeg maar, waar je toevallig op dat punt staat. Hij zei dat hij in praktijk altijd deed, van oké, okay, dan, uh, dan typte hij een mail, dus op de blind manier, zeg maar. En vervolgens ging hij altijd even checken wat hij had gedaan. En dan zette hij zijn vinger in het tekstgedeelte om te horen wat hij al had getypt. En als hij dat nu dus doet, dan uh, gaat het dus verkeerd. Zo heb ik het van. Ik uh, moet dat even proberen. Het is me niet opgevallen. Klopt. Ik snap wat je bedoelt. Um, goed, weet je ook alweer, Nens? Um, de oplossing daarvoor is heel simpel: dubbel tik in het tekstgedeelte. En dan kom je aan het einde, einde van de tekst te staan, en dan. Uh, dan um, ja. ja, dan is lost. Nee, ja, ja, ik, ik weet ook dat het in de notities voorkwam. daarom laten tegenwoordig mensen niet meer in notities blind. Uh... ...omdat het dan inderdaad verkeerd gaat, maar in de mail had ik dat, ja, dat kon ik me niet herinneren dat het daar ook voor kwam. Um, maar volgens deze meneer kwam het hier voor nooit voor en nu in één keer is dat wel zo. Dus uh, dat was eigenlijk zijn vraag of, of, hij, uh, of dat meerdere daar last van hadden. Uh, dankjewel. Ja, Dubbeltikken in de tekst uh, betekent of voor in de uh, regel of achter in de regel. Dus, uh, ja, ja. Het is natuurlijk niet echt een oplossing. Het is gewoon heel vervelend als je dus in het gedeelte van de tekst komt dat die dan zijn focus verkeerd zet. Dus niet meer op de plek waar die hoort. Ik heb het geprobeerd, bij mij natuurlijk niet. Ik kan gewoon naar het tekstveld gaan en dan uh, oh, in mail lezen. Inderdaad een workaround. Ik heb er in WhatsApp last van. Niet zozeer in je mail, maar het verschijnsel ken ik wel hè. Um, ja, ik, ik, ik los dat altijd dan gewoon op door uh, dubbel te tikken in het tekstgedeelte. En, ja, kom ik dan in het begin van de tekst staan, dan tik ik nog een keer dubbel. Het is een, uh, ja, het is een workaround. Ja, ik, uh, ik weet het, het, maar ja, het is even niet al Ja, klopt. Deze meneer had het ook over WhatsApp, dat het daarin voorkwam. Dus uh, het is precies het verschijnsel. En ik ken het dus vanuit notities. Maar ja, nu blijkbaar dus ook in de mail. En dankjewel voor het meedenken in ieder geval. Uh, alles... Ja. Er was iemand heel boos net over iTunes. Ik, ik weet niet precies waar, waarom dat is, want er is nou weer een update. Maar wat is er nou veel, voor zoveel bijzonders nieuws in iTunes dat je nou ineens zegt, nou ga ik maar afhaken dit en dat. Want ja, iTunes is natuurlijk altijd ingewikkeld geweest. En uh, dat wordt er niet heel veel ingewikkelder op, naar mijn idee. Kees was vooral boos eigenlijk meer op alles rond Apple. En ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. De updates die vliegen je om de oren. Er zijn toch vooral slechtziende mensen niet tevreden over de look van... Trouwens ook ziende mensen van iOS 7. Terwijl Tim Cook daar heel erg blij over deed. En ja, nou ja goed. Dus het ene artikel na het andere vlieg je om de oren. Als Het gaat ook om nieuwe dingen. Uh, ik heb, moet eerlijk zeggen dat ik ook zelf wel eens de indruk heb... dat sinds uh, um, Steve Jobs er niet meer is... Uh, er toch wat veranderingen bij Apple zijn. Waarvan ik ook het gevoel heb dat ik, uh, ja, dat ik daar minder achter zou kunnen staan. Laat ik het zo maar zeggen. Pak ik de microfoon. Inderdaad, ik ben het een beetje spuugzat. Al die updates op die iPhone en iPad. Het ziet er niet meer uit. Uiterlijk is weg. Ik doe best nog veel veelziend... Dat is allemaal fletse kleuren geworden. Toetsenbordjes niet meer normaal. Lekker hard. Geen harde kleuren meer. Het is allemaal heel lichtblauw op een felle witte achtergrond. En uh, hele fragiele dunne grijze lettertjes. En uh, uh ja, dingen die niet meer werken. Dingen die er anders uitzien. Ik, uh, ik vond toen ik dat ding pas kocht, een paar jaar geleden. Met uh, besturing 5.11. Ik was bij Dirk geweest. Ik was hartstikke enthousiast. Maar... Uh, Eerlijk gezegd, ik begin hem een beetje zat te worden. En ik zit er inderdaad aan te denken om de zoi maar te verpatsen. En uh, om er maar mee op te houden. Want ik zit me nog alleen maar meer en meer aan te ergeren. Oké, okay, je zou dus inderdaad eens kunnen kijken of een overstap naar Android voor jou wat zou kunnen zijn. Want ergeren, daar hebben we helemaal niks aan natuurlijk. zo, oké. Okay. Maar je bent natuurlijk altijd welkom hier, vergeet dat niet. Blijf luisteren. Oké, okay, uh, zijn er nog meer mensen die uh, iets kwijt willen of een vraag hebben? Nou ja, ik wil, maar ik denk dat het meer voor de valreep is. Zijn we daar nu al aan toe? Wat mij betreft wel. Nou ja, het gaat even over waar ik het vorige week over had. Toen zat ik zo te klooien met uh, spot, zoeken in Spotlight. En ja, aangezien VoiceOver niet uitspreekt welke uh, uh, items wel of niet geselecteerd zijn, kun je dat dus niet weten. En ik, had, ik zocht een, een app, uh, OV Butler. En uh, toen heb ik dacht, nou ja, oké, okay, dan tik ik gewoon een keer dubbel op, de, op apps... En, ja hoor, sindsdien uh, kan ik hem vinden. Maar ja, dat, dat, dat, dat weet je niet. Je weet niet wat er geselecteerd is en wat niet. En dat is dus heel jammer. Hey, en en uh, bij sommige programma's heb je nog wel eens dat je een knop selecteer alles of deselecteer alles hebt. Nou, dat is in dit geval niet zo. Nee, je hebt gelijk. Ik had dat vorige week dus inderdaad ontdekt dat je het niet kon horen. Ja, dan zul je dus inderdaad met iemand met uh, goede ogen uh, moeten nagaan uh, of alles aanstaat. Maar in ieder geval, ik, ik heb je ook gelezen als... Dus in ieder geval, dat werkt weer. Gelukkig. Ja, ik heb het gewoon uitgeprobeerd. Ik had geen zin door, maar ik heb het gewoon uitgeprobeerd. Ik dacht, nou, ik tik er dubbel op, kijken wat er gebeurt. En dat was de trick. Ja, dat is dan ook de enige methode. Oké, okay, nog meer mensen die iets kwijt willen voor, voor van deze week of meteen al voor de valreep? Niemand meer? Nou, dan wou ik het iPhone-vragenuur voor... Uh... ...voor deze week besluiten. Ik ben er volgende week ook weer. Nancy is er ook weer. En Derk is er ongetwijfeld in ieder geval ook weer... Uh, uh, ...hoe moet je dat zeggen... ...ingeblikt aanwezig en misschien ook wel weer live. Ik wil jullie in ieder geval bedanken... ...dat jullie er waren en een goed weekend. Groetjes. <middels>